De goddelijke familie, of je bent nooit alleen. Kijk nou wat we hier lezen en leren in deze les van Tess. Door de zwoeg van ABBA met ima, zwoeg dus de copulatie van aba interactie van aba met ima, werd alles uitgezocht en werden correcties gemaakt door Abba en Ima. Eigenlijk zit de hele familie in jou. In elke toestand heeft ieder van ons de hele goddelijke familie in zichzelf. Natuurlijk op het niveau van jouw geestelijke ontwikkeling, Jouw ja, bepaalde niveau van je geestelijke ontwikkeling, maar dezelfde krachten als die goddelijke familie zelf. Probeer goed te horen wat ik nu met eenvoudige woorden probeer weer te geven. We hebben vier stadia plus ketter, vier stadia. Dat zijn Chogma en Bina, Zeeran en, en Malchut. En daarboven hebben we nog Keter. Ofwel vier letters. Jud-hei-wav-hei. Van de naam Hawaii. En de koets van de Jude, het stippeltje van de letter Jude. En dat is Keter. In andere bewoordingen kunnen we zeggen dat Gochma en Bina overeenkomstig Abba en Ima zijn, vader en moeder letterlijk. Dus in elke toestand hebben wij vader en moeder, altijd binnen onszelf. Ik kan niet meer zeggen, ik heb geen vader. En ik heb geen moeder. In elke toestand hebben wij deze krachten van Abba en Ima. En wij hebben ook Pin en Nukwa, zijn vrouwelijke paar. Pin is de zoon van Abba en Ima in jouw toestand. Niet ergens in een boek, maar in jouw elke, in elke jouw toestand. In welke toestand dan ook in jouw correctie. Wat je ook doet. Als je je met het geestelijke maar bezighoudt. En de noekwa, die is... De dochter van Abba en Ima. We hebben dan de hele familie binnen onszelf. Duidelijk. Een mens hoeft niet per se een fysieke familie te hebben. Kijk, familiebanden in onze wereld zijn uiteraard het zinnelijke. Van een mens, gevoelsmatige, magnetische, lichamelijke dingen. Er was banden met je moeder. Maar eigenlijk zit de ware familie in jou. Is telkens aanwezig. Het zijn goddelijke krachten die in jou zijn. Vader en moeder, broeder en zuster. Een mens die zich geestelijk, individueel geestelijk bezighoudt, consequent, die kan niet eenzaam zijn, eenzaam worden. Want als je verband maakt met deze geestelijke familie die in jou altijd aanwezig is, dan kan je nooit, kan je, je nooit meer eenzaam voelen. Eigenlijk. En dat is dan omgekeerd. Stel dat je op een bepaald moment je eenzaam voelt, dan betekent dat jou op, op dit moment met iets anders bezig bent. Dan met je geestelijke individueel geestelijke werk. Dan als het ware dat zij zij verlaten jou niet, zij blijven in jou, maar jij kan ze niet waarnemen. Ja, bij maar is nogmaal en bijna bij jou. Daar wordt de zuivere gedachte, de hogere gedachte gevormd die jou reinigt. Maar je moet wel man omhoog brengen, dus een, een soort verzoek. Dat is wat je moet, jij moet doen. Ja, jij moet het doen, want niets komt uit, uit, van boven als het eerst van beneden wordt niet aangewakkerd. En dat is door jouw verzoek. Eerst doe je het naar de zon, naar de zeer pine ook. Dus wat in jouw lichaam is, boven de in het bijzondere aspect. En dan brengen die het verder, zij brengen die, dus de zeer pine ook, Die brengen jouw verzoek verder omhoog naar Abba en Ima, naar de vader en moeder. Naar hun vader en moeder. Eigenlijk naar onze opa en oma. En vanuit de abba en ima. Die in jou zijn. Jouw geestelijke vader, geestelijke vader en moeder. In elke toestand van jou. Jouw toestand. Daaruit kreeg je een cool correctie. Is het niet geweldig? Dat is ook wat we leren over die vier stadia: dat het een huis is. Ja, stadia. Huis heeft vier, vier, normaliter, vier muren. ja. Hoor goed. Wat ik bedoel is het volgende: die vier stadia. Oh. Ik heb nog niet gezegd over die ketter. Die ketter, het licht, wat wij de kracht van Yeshua noemen, die staat tussen de abu, tussen die Abba en Ima. die bekleedt de hele parsoef. Tot de voeten van de zon geeft die het schijnen van Hassadim. Die staat dus tussen Abba en Ima, die brengt het goddelijke tussen jouw vader en moeder. En die vier stadia, die zijn, hoe kan ik dat ook zien, in verband met wat wij hebben gezegd, net als vier muren van een huis, oh, een behuizing. Het is niet dat wij iets leren buiten onszelf. Het staat niet ergens in een boek, in een boekenkast. We hoeven niet buiten onszelf uit te gaan. Het is allemaal binnen onszelf. Dat is het huis binnen mijzelf. Binnen jezelf. Je hoeft niet naar een synagoge te gaan, naar de kerk te gaan, waar dan ook. Het is alles binnen jezelf. Die vier stadia, die vier muren dat is jouw huis in elke toestand van jou. Waarom? Wanneer? Daarom wanneer een mens. Nee, waarom wanneer een mens thuiskomt is de vraag. Waarom wanneer een mens thuiskomt voelt hij zich comfortabel. Komt bij zich, bij, komt bij zichzelf. Gaat die naar buiten, dan wordt die verscheurd naar alle kanten. Dat is niet goed. Dat trekt zijn aandacht, waardoor hij negativiteit ervaart. Maar dat is, dat is allemaal buiten jezelf. Dingen die buiten jezelf zijn, buiten jou, jouw eigen huis. En het, een huis komt je in huis, en thuis, beter te zeggen, en thuis kom je tot jezelf, kom je tot je rust, enzovoort. Dat zijn die vier stadia, vier muren van het huis. Dat komt juist door wat ik heb gezegd, dat juist thuis heb je ook die vier, je kan het ook buiten ervaren, die vier stadia, die goddelijke familie binnen jezelf, maar in het bijzonder huis, thuis, in het bijzonder thuis. Waarom? Omdat de omgeving, kijk nou, buiten hebben die vier stadia niet als het ware in het materiële rondom jou, die geven jou niet, als het ware, deze bescherming die je thuis ervaart. Niet de muren geven jou bescherming, maar het zien, voelen, ervaren, dat jij binnen jouw eigen muren van je huis, van je huis bent. Het is allemaal overeenkomt naar eigenschap. Jij hebt, jij hebt het dan, als het ware, van buiten. Maar jij ervaart het van binnen. Dat is eigenlijk wat de Ark van Noach betekent. De Ark van Noach, wat is de naam daarvoor? We moeten altijd kijken naar de woorden in de Heilige Taal. De Ark van Noach, dat is Hateva in het Hebreeuws. Hateva. Niet zomaar Theva, maar met een H daarvoor. Een, met een bepaald artikel. Ha. Elk mens heeft zijn negen H. Dus, um, de ark H. Theva heeft gematriëren. Getalwaarde 412. Kijk nou, precies. De getalwaarde van het woord bijt, in het Hebreeuws uh, huis. Wat wil dit ons zeggen? Die spreekt niet over algemene dingen, maar spreekt over de mens zelf. Als de mens aangevallen wordt, als het ware, als er watervloed komt, allerlei ellende die de contaminaties en klipot jou veroorzaken, bij je suggereeren, bij suggereren, jou suggereren, jou willen verleiden. Een mens moet in zijn huis komen, in de ark van, van hemzelf. Hij moet zich afsluiten en daarvan afsluiten dat wil zeggen. In het gesloten, gesloten geheel komen. Het is een gesloten circuit. Een gesloten uh, geheel komen van zijn huis. Van zijn vier stadien, Van zijn goddelijke, met zijn goddelijke familie, die hij altijd present vindt in elke van zijn toestanden. Duidelijk. Daarin verkrijgt de mens zijn. Redding. Dat is de redding van de ark um, van Noach. En nu, om kort af te sluiten, af te sluiten deze uitweding, die nu als gevolg naar aanleiding van onze les is opgekomen. Hoe kan je het nog praktischer zien? Hoe kan je het toepassen? telkens in elke toestand, wat er ook is en wat er ook gebeurt met jou, of wat dan ook met de wereld in goed en kwaad, wat er ook mag zijn, moet je komen tot jouw huis. Binnen jezelf is jouw hu huis. Een mens kan familie of geen familie, gezin hebben, dat maakt weinig uit. Ik bedoel, familie of geen familie, iemand heeft geen familie, gezin is alleen staan. dan heb je altijd een huis in jezelf. Of iemand een familie heeft, een prachtige familie, dan moet hij toch zijn redding vinden, alleen maar in zijn eigen huis in het huis, dat binnen hem of haar besloten is. Duidelijk. Dus telkens, wanneer jij het gevoel krijgt, dat je verstrooid bent, verschuurd bent, door emoties, of wat dan ook, door allerlei informaties van buiten jezelf, en soms van binnen jezelf, Keer terug binnen jou, jouw huis, binnen jezelf. Het is gezellig, lekker binnen jouw huis. Altijd warm. Net zoals het zinnebeeld daarvan. Jouw eigen huis, jouw kamertje, waar je woont maar dan warmte die jij krijgt doordat jij dan in gezelschap verbleeft van die goddelijke familie die in jou is. Jij bent nooit alleen. En dat is redding die ons allemaal op deze manier ontvangen we de redding. Zoals door de hoge wetten van het heelal. Geestelijke wetten van het heelal. Wij zijn voorzien dus uh, door deze wijze van dit mechanisme van de redding. Het is in simpele bewoordingen omdat gewoon in de praktijk van alle dag te kunnen toepassen.